Leidt nu met achter het honderdste van een seconde voorsprong. Omdat Ayano Sato bij Japan een wat tragere ronde had. Ziet ook Johan de Wit. Die vol voor onze neus staat. En heel fel aan het coachen is. Japan ligt nu achter op Nederland. Ja, maar de Japanse dames hebben een heel goed slotstuk. Dat weet je nog. Die gaan zo meteen nog komen. Het verschil loopt op. Het moet ook oplopen. Een halve seconde voorsprong heeft Nederland. Een halve seconde. Maar het ziet er echt uit dat de Japanners nog gewoon heel erg alles onder controle hebben. Zometeen meteen komt die kopvuil op kop. Dan moet die... ah, het loopt op. Ja, het loopt op. Het loopt wel op, maar het loopt niet genoeg op, hoor. want die Japanse dames die komen eraan. Let op, ik weet het zeker. Die Japanse dames die gaan zometeen nog hele goede slotronden laten zien. De Nederlandse dames moeten de voorsprong uitbouwen nu. Irene Wust is de dame aan de leiding bij Nederland. In tweede positie. Maar eens, oh, daar ze en daar op. komt, inderdaad, je hebt gelijk, Erben, komt Japan op. terug. Vijfhonderdste van een seconde verschil. Erben Wennermars uh, ziet weer de zenuwen toenemen. Ook, ook bij Nederland. De bel klinkt voor de laatste ronde. En Japan ligt voor. Japan ligt nu voor. Oh, Irene Marit Leens en Antoinette de Jong zien nu plotseling Japan terugkomen. Laatste halve ronde gaat bijna in. De Japanse dames gaan zij hier dan Nederland ook verslaan. Nog een halve ronde en het gaat mis. Nederland valt stil. Het verschil wordt meer dan een seconde. Bij de mannen ging het fout in de halve finale. Johan de Wit voor onze neus heeft de fout helemaal omhoog. Jongen wordt... de Wit wordt helemaal gek. Hij ziet zijn missie slagen. Japan pakt het goud bij de vrouwen op de ploegenachtervolging. Nederland moet met... 1,6 seconden achterstand. Genoegen nemen met de zilveren medaille. Voor onze neus valt Johan de Wit in de armen. Huilend in de armen van zijn assistentcoach. Japan pakt het goud. Het ging mis op de individuele afstanden. Maar mis. nu, Eben, is het Dit raar. Dit was natuurlijk hetgene wat ze graag wilden doen, de Japanse en die hebben ook een fantastische tijd gereden hoor. 3-2-53. Drie, We pulveren daarmee het, het, het, het Olympische record, record. Zij zijn gewoon beduidend. Beter dan Nederland. Nederland... Kan gewoon echt niet tippen aan Japan. Daar moet je gewoon een diepe buiging van maken. De Nederlandse dames hebben echt alles gegeven. Maar zijn gewoon niet goed genoeg. Ik was te enthousiast toen het verschil die halve seconde aantikte. En Erben, jij had gelijk inderdaad. Het grote, het snelle slotstuk van Japan: met Mio Takagi. Met uh, Ayano Sato. En met Nana Takagi. Ni Mio Takagi nu ook Ayaka Kikuchi. Huilend bij haar in uh, de buurt krijgt. Dat zijn de vier Japanse vrouwen. Die werden ingezet. Zij hebben de Japanse vlag inmiddels in hun handen juichen. Op, de, op het gedeelte wat we normaal gesproken de kruising noemen. Als het gaat om het individuele schaatsen naar een grote groep Japanse fans die daar zitten. Dit was het grote project van Johan de Wit in Japan. Individueel op de 1000 en de 1500 meter werden de Japanse dames dus afgetroefd. Door Jorien de Moshe, door Irene Wust. De druk werd groter in Japan. Tuurlijk Kodaira pakte de gouden medaille. Zij reed niet voor die ploeg van Johan de Wit. En dit is hoe Japan dan terugslaat op de ploegenachtervolging bij de vrouwen. Nederland, ja, glijdt op dit moment uit. Armen nu om elkaar heen. Ze zijn sportief gewoon verslagen. Japan begon fel. Nederland kwam terug. Maar het slotstuk van Japan was beter dan het slotstuk van... Irene Wust. Marit Leenstra en... De vooral heel erg balende duidelijk te zien Antoinette de Jong. Lotte van Beek, de reserverijdster, heeft zich bij hen gevoegd. En zo rijdt Nederland nu als kwartet maar zeker naar de bankjes. En is dit dus een dag zonder gouden medaille. Niets bij de mannen, dat weten we al. Ook niet bij de vrouwen. De gouden medaille van Esmee Visser vrijdag was het hè? Ja, op de 5000 meter blijft voorlopig het laatste goud. Dat was het zesde goud. Maar ook voorlopig dus het laatste goud voor de Nederlandse ploeg. Want ook op de achtervolging bij de dames lukt dat dus niet. Irene wust blijft Lydia Skoblikova voor zich houden... als succesvolste schaatser ooit. Goud voor Japan, zilver voor Nederland. En de opluchting ook duidelijk te zien bij de Amerikaanse schaatsters. Want die gaan ook rond met de Stars and Stripes... op dit moment in de Gangneung Oval. Nederland op geklopt door de Japanners. Kan ze ik het zo knuffelen zeggen. elkaar nu even. Ruim verslagen. Ja, nee, ja. dit is gewoon dit is de Japanse terrein die in het begin van het seizoen al bleek uh, zo goed te zijn. Mm -hmm. uh, het haperde ik bij hun een klein beetje in de eerste ronde. De druk was hoog, maar ze laten hier zien waarom ze de ja. favoriet waren. Geoliede machine. En ze bleven heel rustig. Hè? Nederland lag iets voor een Japanse schaatsen. Ja. Dus ze bleven gewoon rustig. En even leek het, eh, na een achterstand van Nederland, leek ja. het aan het alsof oranje drop en erover ging. Ja. Gebeurde ook even. Het heel eventjes inderdaad. Maar ja, je zag wel echt bij Japan dat er... Dat bleef echt kracht uitstralen. En wat ik wel heel erg leuk vond... we hebben hier de tv voor ons staan en kunnen we ook de items van de televisie zien. En dan hadden ze een interview met Johan de Wit over de ploegachtvolging. Ja. En hij had allerlei grafieken met tijden en allemaal opgeschreven. En 2.53 is precies de tijd ja. die hij opgeschreven had. Wat, wat zij in hun hoofd had om ja, te rijden. Vanmorgen dus. had hij gezegd, 2.53 gaan wij ja. rijden in de finale. Ja. En dan moet Nederlands ons maar kloppen. Precies, ja. En je ziet, ze doen exact wat ze hebben afgesproken... En uh, ja, Nederland doet ook wat ze kunnen. 2,55 is ook de ja. tijd die ze bijvoorbeeld in Heerenveen reden. Mm. Dus ja, dit is gewoon hoe goed zij zijn. Ja, ze zijn zeker goed. En We hadden natuurlijk ook al verwacht dat Nederland sneller van start zou gaan. Maar dat zat er ook niet in, hè? Oeh. Nee, nou, daar verkeken ze zich de eerste uh, in, de, in de selectie een beetje. Of de, de kwalificaties er een beetje op. Toen gingen ze te snel van start. Dus ze moesten even in elkaar in slag komen. Dat ging ook goed. Ze hebben het ook niet echt ergens laten liggen. Um, dit is gewoon het trainen op de teampursuit van Japan. Wat tot in de perfectie uh, is georganiseerd. Dat en een Takagi die de laatste ronde aantrekt. Hè, tegen Wust die de, de trein van Nederland trekt. Ja, daar, uh, dat, dat loopt zo mooi, zo iedereen soepel. Wist, iedereen Wust die we echt. Die is echt verslagen. Die ja, is uh, kapot. Die ja, met de tranen met in de ogen, de ogen. Ja, nou, Die... die ja, ik ken iedereen. Uh, die die, die houdt van lijstjes. Die, die, die wil, die is, die is eerzuchtig. zo eerzuchtig. Hè? Die, die gouden medaille, die vier op één volgende, die ze haalde op de 1500. Die wil ze hier ook. Ze wil gewoon met een nog een gouden medaille dan heeft ze zes goud achter de naam staan. Ja. De, de, maar... de meest succesvolle schaatser ooit. En uh, dit gaat niet lukken. Uh, deze ja. spelen weer. Ik denk dat ze zich ook gewoon realiseert dat dit haar laatste Olympische optreden is. Aha. Ja, en, dat is er uh, misschien nog wel meer. Ja, dit is gewoon het laatste. Wat zij Olympisch gaat Ja, ik denk... Ja, tuurlijk had ze dat met goud af willen sluiten. Maar, maar ja, ze ik heeft reden voor wat ze waard is. Absoluut. Ja. Ze hebben ook fantastisch... En de, het verschil was 1,56, hè. Het is niet tweehonderdste, maar echt anderhalf... Dik ja. anderhalf seconde, dus... En Erben waarschuwde daar al hè, voor, hè. Op de radio, wacht even, wacht even. Ja. Want die Japanse, ik weet dat ze nog een enorme slotronde hebben. Vorige keer was het verschil in de laatste ronde 1,1. En uh, ik heb de meiden gesproken en die zei wel ja, in de laatste ronde ging uh, de ja. Yogo ging even mis. Dus ja, in de finale kan het beter. Maar uiteindelijk zie je gewoon toch dat ze het daar echt pakken. Ja. Nou, we, gaan maar even, maar we gaan even luisteren, Mark. Sorry, sorry, we gaan even luisteren naar de winnende coach. Ik ben heel benieuwd naar de woorden van Johan de Wit. Johan, nou, ik zie tranen bij je. Gefeliciteerd. Ja, hey. ah, dat is toch te gek, jongen. Yes. een project van je en dat het dan zo eindigt. Ja, het, het zat er natuurlijk aan te komen gaan uh, gaan twijfelen bij de, in de eerste ronde, na de eerste ronde? Nee, ik ben niet gaan twijfelen. Ik weet wat we kunnen. Maar het wordt natuurlijk wel spannend, hè. Ik, uh, Nederland heeft het hele jaar nog geen 2.55 gereden, alleen in Salt Lake. Dus dan denk je, shit, we gaan het toch niet weer flikken, hè? Maar ja, ik wist gewoon de hele tijd, ik heb tegen jou ook een paar keer... Wij kunnen gewoon 2.53 rijden. Je moet het ook doen op het moment dat het recht om gaat, want dat, dat lukt veel mensen vaak niet. Ja, Nee, zeker. Uh, <racht> ja, nu. Het is wel gek, jongen. Ik, ik, ik, ik <racht> heb dit al, ook al eerder aan je gevraagd. Hoe kan het nou dat je met deze drie vrouwen ja, dat Dreamteam van Nederland verslaat? Dat ze zijn allemaal in vorm, ze hebben allemaal al medailles gewonnen. Hoe kan dat? Nou, ik, ik, weet, ik weet het niet. Uh, wij hebben gewoon uh, drie, vier, vijf dames die heel goed met elkaar kunnen schaatsen. En. Uh, ja, dat, dat is denk ik het grote verschil. Uh, ik, ik weet niet zo goed. Uh, ik denk dat Nederland... Er is al zoveel over geschreven. Uh, ja, ik, ik denk dat ze het, het uh, onderdeel toch serieuzer moeten gaan nemen. Maar ook andere landen. Uh, maar moet je kijken wat het verschil uh, tussen uh, twee en drie. Uh, Daar nou hebben we het ook al eerder over gehad. De voorronde, dat slaat helemaal nergens op uh, bij de dames. Maar hier is het fantastisch. Laten we het nu even niet technisch en te analytisch maken. Hoe komt dit aan in Japan? Ja, ik heb geen idee, maar ik denk dat dit wel... Uh... Ja, dit is historie. Uh... Zijn die vrouwen eronder? Ja, kijk maar. <laughs> ik denk dat ze wel blij zijn. feestje vieren vanavond? Nou ja, we moeten ook gewoon weer voorbereiden op duizend en massenstart. Ja, ik, ik, ik zie het allemaal wel, jongen. Het is, uh... Ik heb alles tot, tot hier en dan uh, kijken we daarna wel weer. Is het al geslaagd, deze spelen? Dit is deze medaille telde het meest toch voor jou? Ja, en, en ook wel de 1500 van Mio. En nu laat ze eigenlijk zien, weer zien, die slotronde is echt bizar, het meisje. En nu laat ze eigenlijk weer zien dat ze die 1500 eigenlijk wel had moeten winnen. Dat liet ze ook al op de 1000 zien. Ja, en daar was de spanning van te groot. En dat vind ik wel heel erg jammer. Maar deze maakt wel uh, deze maakt wel goed, joh. Dank je wel. Johan de Wit, coach van de gouden Japanse dames. Gaan wij nu terug naar Sebastian Timmerman, want ja, we kunnen hier nog over blijven praten, maar we moeten naar de mannen. Ja, dat gaat in rap tempo door nu uh, en we gaan strijden uh, voor het brons. Ja, meer zit er niet in voor uh, Sven Kramer, Patrick Roest en Jan Blokhuizen. Daar zijn ze weer, Blokhuizen met de gerepareerde schaatsen, dus weer geen Koen verwij. Zij gaan het opnemen tegen Nieuw-Zeeland. Nou ja, die hebben maar drie schaatsers. De, uh, een paar jaar geleden gestopt uh, en vorige seizoen weer begonnen. Shane Dobbin... Ryan Kay en Pieter Michael. Dat zijn de tegenstanders van Nederland. Terwijl ik even kijk nog naar de overzijde. Waar nog altijd de emoties daar losgaan. Bij de Japanse dames. Bij Johan de Wit. De coach. En ook voor ons. Schuin voor ons. Op de perstribune. Waar drie collega's zitten van de Japanse televisie. En waar we ook echte emoties zagen. Die vlogen elkaar om de hals. Alsof zij gewonnen hadden. Nou ja, dat geeft wel het antwoord op de vraag die we net hoorden van Jeroen Stekelenburg. Hoe komt dit? aan in Japan. Twee keer goud nu al. Eerst met Cordaira. En nu dus ook met de ploegenachtervolging vrouwen. Terug naar de realiteit. Terug naar de actualiteit. Daar staat Nederland met Kamer Roest en Blokhuizen. Tegen Dobbin K en Pieter Michael. Het go to de start heeft geklonken. Koen Verwij is ook gaan staan van het bankje. Kijkt gespannen toe zit er dan in ieder geval nog een bronzen medaille in... voor de Redding. Nederlandse ploeg. Op deze ploegenachtervolging naar die uitschakeling tegen... Oh, valse, valse, start. Valse, start. valse start. Gaan we dat ook nog eens krijgen? Ja, dat kan Het ook, is he. Patrick Roest. Dat hoort nog helemaal ook bij het schaatsen. Je moet stil blijven staan. Roest wil er te vlot vandoor. En dus uh, moet de startprocedure opnieuw. Nog even één ding over die halve finale. Nog even onderstrepen. Tuurlijk, de veer brak af bij Jan Blokhuizen. Maar de Nooren reden ook gewoon ijzersterk. De tweede tijd ooit gereden, Erben. Ja, inderdaad. De Noren waren heel goed en daarom zitten ze zo ook in die finale. Wij gaan voor Brons. Het is natuurlijk heel bijzonder... want uh, de schaatser staat nu aan twee kanten van de ijsbaan. En de starter heeft daarom ook twee hulpstatters... om, om te kijken of er ook een team vals maakt. Dus uh, nou, Dat is nu duidelijk te zien. Heel duidelijk te zien, want ja, Patrick was echt al gewoon uh, een paar slagen weg. Die haalde de voorste schaatsers al in, terwijl die achteraan staat. Dus uh, nou, nu kijken of het, of het beter gaat. Ze hebben in ieder geval de ruimte en het... Het gaat al rustig. Het, het, is, wordt al stil. Rustig. Hey. het is ook hartstikke stil. Op Kijk dit moment of ze in de zakken, in. Ovels, zakken in. Blijf staan en ze zijn in. Keurig. en tijd op tijd de weg. vertrokken voor deze B-finale, troostfinale... noem het zoals je het noemen wil. Op de ploegenachtervolging bij de mannen inzet de bronzen medaille. En dat moet er toch in zitten voor Kramer die fel van start gaat. Ongetwijfeld veel adrenaline heeft na dat mislukken in de halve finale. En het een en ander recht zal willen zetten. Nederland met Kramer op kop. Blokhuis in de tweede positie. Roest op plek nummer 3. Pakt in ieder geval in de eerste halve ronde een voorsprong van 44 honderdste van een seconde. En na één ronde een voorsprong van 54 honderdste van een ja, seconde. en dan heb je na een, een en een kwart ronde gaat Sven toch al wel weer wisselen. En ik vind het eigenlijk niet slim. Ik hoop gehoopt, gewoon dat Sven meer op kop zou doen. Maar uh, ze gaan ervan uit dat het gewoon genoeg is. Kijken wat, er, wat de verschillen zijn. De verschillen zijn nu een halve seconde in het stabiel. voordeel van Nederland. Nederland rijdt rijden keurig achter elkaar. Toch is Patrick Roest daar. Die heeft een klein slag... Het past eigenlijk niet in de slag van de twee grote grote mannen. Jan Blokhuizen en Sven Kramer. Het verschil loopt op naar 88 honderdste van een seconde. Dus het gaat goed met Nederland. Omdat Rayan Kay op kop kwam bij de Nieuw-Zeelanders. Hij nu weer van kop af sluit aan. Achter de boomlange Shane Dobbin en Pieter Michael. De beste van de drie Nieuw-Zeelanders op kop met de gele armband. Hij is kwalitatief echt veel beter dan zijn twee mede-companen. Het verschil wordt groter. 1,3 seconde in Nederlands voordeel. Roest aan de lijn. Blokhuizen in, uh, nee, uh, ja. in de derde positie en Kramer tussenin. Terwijl het verschil steeds langzaam omhoog loopt. We hebben ruim drie van de acht ronden erop zitten. En het verschil is over de anderhalve seconde heen gegaan. Blijft ze stabiel? Of wordt het groter? Nee, het ziet er goed uit voor Nederland. Bijna vier ronden afgelegd. En het verschil ook bijna twee seconden. Inmiddels roest van de kop af. Kramer terug op kop gekomen. En de voorsprong op Nieuw-Zeeland halverwege is bijna twee seconden. Ja, en dat is heel goed. Dus dat brons zit wel heel goed. Maar ik zit ook even te kijken naar hoe hard ze rijden... ten opzichte van het Olympische koor van de Nooren. Want die Nooren reden een fantastische tijd. En ze zijn op dit moment gewoon sneller dan dat de Nooren reden. Ja, maar daar koop je niks Tegen het Nederlands. Maar heb je niks aan. Maar het is even leuk om even mee te nemen. Inderdaad al twee tienden van de seconde sneller. Ja, ik denk dat Sven Kramer gewoon echt boos is op dit moment. Hij is gewoon boos dat hij hier gewoon goud misloopt. En nu loopt hij dan ook op kop te sleuren van het treintje. En die andere jongens zitten er... Pijn te leiden achter Sven Kramer. En Sven rijdt nog heel erg makkelijk. Kijken, wat is het verschil? Het verschil is groot hoor. Groot ten opzichte van de van de Nieuw-Zeelanders Twee en een seconde... in het voordeel van de Nederlanders. Kramer weer... van kop af. Ja, het doet een beetje terugdenken aan... die troostfinale destijds in Vancouver. Toen het ook misging in de halve finale... en Kramer zo boos als inderdaad... dat men daarna ook naar het Olympisch record toe reed. Twee ronden nog te gaan. De voorsprong van Nederland op Nieuw-Zeeland. 2,8 seconden. Ja, Nieuw-Zeeland heeft niet de wilde van Nederland dat het vier schaatsers heeft te ze hebben, maar drie schaatsers. Pieter Michael moet ook nog eens alles alleen doen. Trekt al rondenlang de, de kar bij de Kiwis en dat is er gewoon te veel aan. Twee keer rijden op één dag. Voor hem ook 3,2 seconden. Het kan alleen nog maar fout als er uh, iets gruwelijk misgaat bij Nederland, waar Jan Blokhuizen nu wel even naar Patrick Roest geduwd uh, moet worden door Sven Kramer. We zijn de laatste ronde ingegaan. Het verschil is 3,7 seconden. Ja, Maak geen goed, fouten hoor. meer. Want het zou nog zonde zijn als je met een valpartij of iets dergelijks het brons nog uit handen geeft. Het ging mis in de halve finale tegen Noorwegen. Dat Nederland versloeg door de veer, maar ook gewoon door heel hard te rijden de tweede tijd ooit. Hier komen Roest, Blokhuizen en Kramer aangegleden. Nederland pakt de bronzen medaille op de ploeg achtervolging. De armen de lucht in bij Geert Kuiper. Maar ja, het is een troostprijs. Vijf seconden later komt Nieuw-Zeeland over de streep gegleden. Geen eerste schaatsmedaille voor Nieuw-Zeeland. Geen tweede wintersportmedaille Olympisch voor Nieuw-Zeeland. Nederland... Pak de troostprijs. Meer niet dan de bronzen medaille. Dadelijk de finale. Dan zal het dak er weer afgaan. Want Korea in de finale tegen Noorwegen. Oh. Dit leek mij een stuk agressiever. Mark. Ja, dit was een agressievere rit. Helemaal het begin he, was, was wat agressiever. Nou ja, de rondetijden liepen ook nog wel op, hoor. En het is niet het Olympische record van Noorwegen Zeker dat er verbroken wordt. Dus uh, ik denk dat dit ook wel echt maximaal is wat Nederland kan. En dat is gewoon goed. Alleen uh, Goed ja. voor brons. Ja, het is goed voor brons. Ja, ja daar moeten we mee doen. Ja. Het is niet anders, jongens. Ja. ja, brons en zilver. Je ziet wel, Nieuw-Zeeland had echt alles gestopt in die halve finale. Ja, ja ik, ik heb echt, echt heel diep respect voor die mannen. Die, uh, weet je wat we bij de vrouwen zagen? Dat, dat, dat de halve finale eigenlijk een fars is. Dat zagen we bij de mannen niet. En dat hebben we wel aan die jongens van Nieuw-Zeeland te danken. Ja. Die rijden gewoon all-out. En Pieter Michael die moet daar de kaart trekken. Vijf ronden sleurt hij op kop. Ja, dat kan je bijna niet verwachten van een kopman. Een tweede keer dat hij dat nog een keer zo kan. Ja, wat ik zo mooi vind is dat jij uh, net zei... Van, ja, die Nieuw-Zeelanders gaan ja. ervoor. Die doen zelfs de hakka voordat ze gaan strijden. Ja. Ja. Maar ja, nu gaan de Koreanen. En die Koreanen hier op de tribune. Ja. Die zijn ook de hele tijd ongeveer de hakka. Maar dan de, de, de Koreaanse ja, ja, hakka dankjewel. aan het doen. Want wat een enorme uh, uh, happening was het al in die halffinale. Ja, dat dit gaat... gaat ontploffen. Dit gaat ontploffen. De Koreanen zijn topfavorieten. Sung Hong Lee. Hier heeft hij voor getraind. En de Noor hè, met Pedersen. Wat gaan die doen? Die zijn ook gebrand. Die hebben elan. Die hebben vertrouwen gekregen van die bronzen medaille van Petersen en die gouden van Harvard-Lorensen. Die kunnen, die voelen dat ze voor okay, goud kunnen gaan. We gaan kijken, wie zeg je? Mark. <laughs> nu. Ik Noor. zeg ik Noorwegen. Ik zeg Korea. Noorwegen, Korea. Ik zeg Korea. Zo hoor ik het graag. Snel weer naar Erwin en bas. Het wordt spannend. Ook zonder Nederland. Erwin zegt Korea. Nou, dan zeg ik Noorwegen. Want dan <laughs> hebben we wat dat betreft ook het evenwicht hier op de pestribune. Wat opvalt. Korea voor de derde keer met Sung Hoon Lee. Won Die 16-jarige jonge knul. En Minster Kim. Dus ook zij drie keer, of ook zij, zij drie keer met dezelfde ploeg. Terwijl Noorwegen, Bukku Nielsen-Pedersen, wel voor de tweede keer vandaag met dezelfde ploeg. Maar ze hadden gisteren of eergisteren wel Hendriksen ingezet in de kwartfinale. Nu blijft hij tot twee keer toe aan de, aan de kant. En Korea dus drie keer met dezelfde ploeg. En we moeten nog zien in hoeverre dat mee gaat spelen in deze finale. Maar ze hebben allebei Goal. voluit gereden, dus allebei hebben ze dezelfde pijn in de benen. Dus het is een gelijkwaardige finale en het wordt een hele mooie finale. Vier jaar geleden behaalden de Noren helemaal niet in Sochi. Nul medailles. Nu zijn ze terug, ze hebben al goud met Lorensen. brons... met Sverreloede Pedersen. Komt er dan goud bij? Of komt er zilver bij? Hoor dat publiek zegt dat zich heel keurig heeft ingehouden. En op het moment dat dat startschot geklonken heeft, dan komen hier een partij decibellen los... in de de Arena. Gisteren was het bij het Short Track Show. Toen wonnen de vrouwen de relay. Nu gaat het om de nou. achtervolging bij de mannen. De openingstijd, 200 meter afgelegd, is in Noors voordeel. 47 honderdste van een seconde, maar liefst zijn de Noren bij de start sneller dan Korea. Serraloene Pedersen knalt op kop. 55 honderdste van een seconde is de Noorse voorsprong na één van de acht ronden. Ja, dat zit er echt heel goed. Goed uit wat de Noorden. De Noorden die willen hier echt keihard voor goud gaan. Die gaan er agressief in. Kijken wat het verschil is na anderhalve ronde. Ja, zeventiende van de seconde. En je ziet het ook aan de manier van rijden hoor. Die Pedersen die denkt echt, ik ga nog gewoon een smokker geven. Ik ga de druk hoog leggen bij de Koreanen. De Koreanen zullen meteen moeten gaan forceren. Nu zit er ook rust in die slag van die Noorse ploeg. Het verschil loopt daarom ook weer ietsje terug. Want de Koreanen die gaan nu gas geven. Die gaan reageren. Het verschil is nu nog maar een halve seconde. Terwijl uh, Seung-woo Lee naar de leiding is gekomen bij. Bij de Koreanen. Die rijdt er kop bij de Noren. Dat is Holle. Het verschil. Ja, het wordt minder. Ook hier gaat het om 10e. 48 honderdste van een seconde. Seung Lee. Die ook op de masterstart nog een enorme favoriet is. Trekt die Koreaanse trein zo hard door. Dat het nog maar 900 ste Oh, het oh, stadion seconde. is Heel met vijf ronden te gaan. Lee op kop. En dan Kim in tweede positie. Die pakt volle medaille. En dan die 16 jaar jonge Peter. Jij won Chun in derde positie. Ja hoor. De Korea dit is hebben de leiding op zich genomen. Dit ongelooflijk het hele stadion ontploft gewoon op het moment dat er op een scorebord komt dat de Koreanen voorliggen. En de Koreanen rijden nou ook gewoon echt agressief hoor. Het verschil loopt op. Het is bijna niks. Het is 1900 ste in het voordeel van de Koreanen. En nu komen ze die in die nooren. Want Die Noren dat zijn natuurlijk all-rounders. Dat zijn echt all-rounders. Dat zijn mannen van de lange adem. Die moeten natuurlijk zo meteen weer terug kunnen komen. Kijk, wat is het? Nog maar 900 seconde. Ze gaan zij aan zij. Twee die volledig al elkaar gewaagd zijn. Wat wordt het gaaf. Na vijf van de acht ronden nu. Nou, we gaan weer gegeel horen, ongetwijfeld. Maar hoe hoog is dat gegeel? De Noren weer terug. De Noor terug. Eén tiende van de seconde nu. In Noors voordeel, waar het zweren Pedersen is aan de leiding. Horror, Bukku in tweede positie. En dan Siemens, Spieler, Nielsen. Een geoliede machine. Komt nu voor ons langs? Ja hoor. Het verschil neemt nu toe in Noors voordeel. Ja, ja Die koeien gaan sturen. Bijna aan het einde van ronde zes. Dan moeten er nog twee ronden gereden worden. Pedersen kijkt even achter zich. Die Noorse trein ziet er prima uit. En ze lopen uit. Het is bijna een seconde. Ja, het is bijna een seconde. En de, en de Koreanen proberen wel, maar de benen zijn helemaal verzuurd. Ze gaan helemaal stuk. En de Nooren, de Nooren die gaan, de Nooren gaan gewoon hier goed rijden. Die blijven die rondtijden gewoon constant houden. Die blijven goed rondrijden. 1,2 seconden En wat ziet het er toch schitterend uit. En de Koreanen, ja, de, de trein valt uit elkaar. Het is Noorwegen, Noorwegen, Noorwegen. Het is Minster Kim die het moeilijk heeft bij de Koreanen. En daardoor lopen de noren uit. Het is een seconde. Terug. Uh, ja, het loopt en iets van terug. terug inderdaad. Eén seconde en een tiende. Maar Minister Kim had het moeilijk. De laatste halve ronde. Voor de laatste keer coacht Sundress Carly voor onze neus. En het verschil blijft één seconde. 900ste. De laatste bocht van Sverre Lune Pedersen als kopman bij de Noren. Ja, dat gaat nog bijna mis oh, bij de oh, Die bijna onderuit gaat. En dan gaat het geld naar Noorwegen. Noor Norwegen pakt het goud op de ploegenachtervolging. Korea moet genoegen nemen. Net als vier jaar geleden. In Sochi. Met de zilveren medaille. Noorsgoud. We zagen het bij Hoa Lorensen. Eerder op de 500 meter. Noorsgoud. We zien het nu opnieuw. De tweede Noorse gouden medaille. Nu op de ploegenachtervolging. Sundras Carly. De coach. Die met de vingers in de lucht. Van alles en nog wat onze kant op roept. Naar de pestribune. Ja ik denk dat. Dat het gewoon een haja Norge is, wat er op dit moment klinkt uit zijn mond. Scarly heeft de Noorse vlag inmiddels gekregen van uh, Ida Njatoen en die deelt hem nu met Howard Bukku, de man die zoveel leed heeft meegemaakt in zijn loopbaan. Altijd als belofte werd gezien. Altijd werd verslagen door Sven Kramer. Echt in een diep wak zat en mee stopte, terugkwam. Hierom vanwege dit evenement vanwege dit onderdeel, die ploegenachtervolging. En, en Bukkus Slaagt in zijn missie. Met Siemens-Piele Nielsen. Met Sverreloene Pedersen en reserve Hendriksen. Port Noorwegen het goud. Op de ploegenachtervolging. Korea weer verslagen. Net als in Sochi. Maar wat een zinderende finale was dit zo. Oh. Het was eventjes uh, doorbijten tussen aan de het met wordt die mindere halve vier. finales. Maar nu is het echt los en dan, en dan zie je hoe schitterend het onderdeel is. Die Koreanen zijn ook blij hoor. Vlaggen, ja. ze rijden hier langs ons en ze rijden ook langs ja, zeg maar, de staattribune van de Koreanen. Hartstikke mooi. Ze vieren zilver. Ja, zeker. zeker. Oh, hey, ze hebben een 16-jarig mannetje daar in de geleder. Hè? Die, die rijdt even mee met, uh, met uh, Sung Hoon Lee. Die, die de rondetijden nog halverwege even omlaag trok. Het de hoofdrolspeler hier voor de Koreanen. Maar toen, toen dacht je even, gaat Korea doen, gaat Korea doen. Maar ja. toen kwam die hele lange aflossing op het eind van de Noren. Van Zwerre, Loende, Pedersen. Vijf ronden op kop. En die trok hem weer de 13-2 in 13-3 op de halverwege rondetijden. 200 meters. Onverstoorbaar hard. Heel hard doorgereden, hoofdrol voor zich opgeëist op dit moment. Fantastisch gereden. Oh, oh. Wat ja. Je ziet ook geen missertje bij ze. Dus. Nee. Ze zitten zo in elkaar slag. Ze Zij zijn gewoon echt helemaal perfect op elkaar ingespeeld. Het is toch mooi dat, dat, dat de landen op zo'n onderdeel zich specialiseren en dan kunnen ze eindelijk die, die vreselijke Oranje machine verslaan. Hè? <laughs> ja, maar, ja, ja. Dit maar dit is echt. Dat is toch zo? Ja, absoluut. Maar het is ook gewoon. Um... Dit is gewoon hun kracht, dat zij dag in dag uit met hun, met elkaar uh, schaatsen. Ja. En wat ik ook wel echt heel leuk vind, is wat we een aantal keer al hebben gehoord van bijvoorbeeld zo'n Shane Dobbin of Harvard Bukko... die zijn gewoon teruggekomen voor de ploegachtervolging. Anders hadden ze te weinig mensen die op het niveau mee kunnen doen. Ja, de zijn dus echt aan het schaatsen. Precies. En zo serieus nemen zij dit onderdeel. Gewoon, we zien het bij Japan, maar we zien het ook niet bij Noorwegen. Ja. Ja. Dit is gewoon hun onderdeel en ze laten het hier zien. Is het dan nog zuur, Mark, dat Nederland een snellere tijd heeft... in de strijd om het brons dan de Koreanen? Nee, dat is niet zuur. Nederland komt hier ook maar voor één ding. Dat is goud. En de Nooren rijden wederom een snellere tijd... Dus uh, op waarde geklopt. De Noren die laten hier zien uh, dat ze hier de beste ploeg zijn. Het beste team zijn. He, ze staan hier op het ijs met Harvard Bucko, Die zich ook. He, dat is de wereldkampioen van wel eer. Die heeft zich ook geschikt in een rol. Ja. Je, en je moet Zwergeloende Peder ze wel kunnen volgen. Dat kan hij. He. We zien Scarley hier op het ijs. Uh, Sindre Hendricks. En Siemens Spiele-Nielsen. Harvard Bucco. Ja, dit... Maar zij hebben het tactisch dus ook heel erg goed gedaan. Ja, maar... Door in de eerste ronde uh -huh. ervoor te kiezen om gewoon toch uh, half het bukko te sparen... en alles op vandaag te zetten. En twee fantastische ritten hier niet. Ze rijden gewoon twee keer 3,37 ja. laag. Ja, en die jongens die zijn, ze weten gewoon... dat ze individueel bijna... moet het alles kloppen, willen ze goud kunnen winnen. He, Kjel Nuis was beter dan Svereloene Peders... op 1500, Sven Kramers beter op een 5... Uh, Harvard-Bucko heeft het zo vaak geprobeerd. Altijd het afgelegd tegen Sven, uh, tegen Sven hè, Harvard. Mm -hmm. ja, ja, ja. En nu, dit is hun kans op een gouden medaille. Dus uh, nou, dit, kijk maar even hoe je ze hier rondrijden. Dit uh, vieren ze uh, heel, heel uitbundig. Dat ja. loopt nog wat voor de duizend meter. Nou, de Absoluut. 1000 ja. meter wordt het grote duel tussen Kjell Nuis en uh, Halvard Hommefjord lorensen oh, De man van de 500-goud tegen de man van de 1500-goud. Nederland-Noorwegen opnieuw. Ja. Vrijdag is dat, al voor morgen. Ja, ja dat Nederland-Noorwegen, dat klinkt Zij... fantastisch, Bas. Ja, ah, zeker. Nee, uh, de, de 500 meter die was nog geen uh, 10 minuten klaar. En toen kreeg ik de eerste appjes al van Even Wetten een uh, oud wereldkampioen... die uh, tegenwoordig commentator is voor de Noorse televisie... en al meteen uh, begon te verwijzen naar uh, die clash uh, aanstaande vrijdag. De Clash of the Titans. Nou, en toen wisten we dus nog niet eens dat dit zo zou aflopen. Maar ja, ik moet toch eerlijk zeggen, ik vind het toch ook wel mooi... hoor, voor het schaatsland Noorwegen dat Zeker. zo in een diep dal heeft gezeten. Echt, de laatste jaren werd afgeschreven. Als we in het Skipad waren in Hamer voor een toernooi... dan was het meestal één dag druk en dan waren de Noren daarna alweer verslagen... en dan kwam er de tweede dag niemand meer opdagen. Dan, uh, dan schaatsen in we in een lege hal. En heel langzaam maar zeker... en dan moet je de credits geven aan de man die afscheid gaat nemen... als coach Sundres Carly. Krabbelde dat schaatsen weer op met een groep vrienden bij elkaar. Want dat zijn Sverreloene Pedersen, uh, uh, Simon Nielsen... en Sindre Hendriksen. Bukku, die zich bij hun voegde. En dat werd een team, dat is echt een vriendengroep geworden. En samen, zeker toen ook Worderspoon erbij kwam... toen Lorensen beter en beter werd, zag je gewoon dat niveau groeien. Ze hebben echt heel weinig geld. Je moet als uh, uh, B- of C-schaatser in Noorwegen zelf hotels betalen... je reizen betalen, uh, fysiotherapeuten betalen. Maar dan zie je toch wat gewoon een groepsproces kan doen. Ja, en dan, dan kan ik hier toch ook wel van genieten, hoor, van zo'n Noorse overwinning... En kijk ik ook inderdaad echt uit aanstaande vrijdag... naar uh, dat duel Nijs-Lorensen op de duizend meter. Uh, Noorwegen nu twee keer goud, één keer brons... nadat ze vier jaar geleden in Sochi werden afgemaakt door de Noorse pers. <coughs> afgemaakt door de Noorse pers, pardon. Heel erg mooi, heel erg mooi. Noorwegen terug aan het front en dat is goed voor het schaatsen. Het is uh, één minuut voor half drie. Zometeen de reacties... Eerst u de hoofdpunten van het nieuws. NPO Radio 1. De Nederlandse mannenachtervolgingsploeg heeft brons gepakt... op de Olympische Winterspelen. De mannen waren in de troostfinale vijf seconden sneller dan Nieuw-Zeeland. De Nederlandse vrouwen wonnen in de finale het zilver... bij de ploegenachtervolging. Het goud was voor Japan. KLM is zeer ontstemd dat afspraken over de opening van Lelystad Airport niet worden nagekomen. Minister van Nieuwenhuizen maakte vanochtend bekend dat de luchthaven op zijn vroegst in 2020 opengaat in plaats van volgend jaar. KLM wil daarom dat er vaker mag worden gevlogen van en naar Schiphol. De Noorse gevangenen die vastzaten in Veenhuizen gaan daar in september weer weg. Noorwegen heeft het contract over de huur van Nederlandse cellen niet verlengd. In Veenhuizen zaten zo'n 260 Noorse gevangenen... omdat Noorwegen in eigen land een tekort aan cellen had. En dit weekend gaat in Friesland op veel plekken een vaarverbod in. Omdat het de komende tijd gaat vriezen... wil de provincie de ijsgroei zo bevorderen. Ook vraagt Friesland aannemers... om drijvend materieel uit het water te halen. Radio Olympia. Met Patrick Lodiers en Jeroen Stompers. Geen gouden medaille voor Nederland. Daar was misschien wel een beetje op gerekend... Maar oranje pakt zilver bij de vrouwen en brons bij de mannen op de vroege achtervolging. Ja, dan hebben we denk ik, dat was een doelstelling ge ge geweest voor dit onderdeel. Dan hebben we denk ik niet aan de doelstelling voldaan. Nee, nee in Nederland uh, met, met zulke klassen moet je, moet je goud willen winnen. En dat was ook de doelstelling. Dus, nou, met zulke klassen. Jij ja. zei ook van, ja, Nederland kan niet beter. Nee, nou, dit is het ook. Dus de les hieruit is, is dat je inderdaad wil je echt... Goud winnen, dan kun je niet van die klasse uitgaan. Hè? Een les die we al geleerd hebben uit de Rijn, uit Vancouver. In Sochi is dat meer gebeurd. Dat proces is losgelaten. Daar hebben we toch op gegokt dat het toch zo genoeg zou zijn. Nou ja, ja. dat is een misrekening gebleken. Dit is natuurlijk ook misschien het effect van dat, dat, dat, dat, dat systeem in Nederland. Dat uh, bestaat uit ijzersterke schaatsers. En die elkaar moeten beconcurreren. En dat individueel haal je het best uit elkaar boven. Je moet het Olympisch kwalificatie rijden En dan moeten wij maar kijken wie we dan nog overhouden voor de ploegachtervolging. Ja. Want zo werkt het in Nederland, hè? Ja, precies. Precies zo werkt ja. het in Nederland. Heel erg op de individueel individuele gericht. wist wisten twee jaar geleden al dat ze met deze vier bij wijze van spreken ja. de ploegachtervolging ja. zouden rijden. En vervolgens gaten ze dus dag in dag uit met elkaar. Ja. Want um, Koen, Jan en Sven die rijden in principe ook al wel jaren met elkaar de ploegachtervolging. Wel ook in wisselende samenstellingen. Ja. Maar elke wedstrijd opnieuw rijden de Noren uh, op deze manier met elkaar. En bij ons is het altijd toch wel weer een beetje schuiven. Ja. Maar... Gaat ook niet veranderen, toch? Nee. nee. Nou, het is wel iets... De dames is iets anders. Bij de dames verliezen ze niet zozeer omdat... Nederland nou zoveel slechter rijdt, maar omdat Japan ook veel beter ja. is. Japan, eh, wat Johan de Wit al aangaf, zij kunnen heel erg op een schema rijden. Dus, dus eh, Johan de Wit gaf van tevoren aan, we gaan op 2.53 weg. Dat rijden die dames ook. Dus hij weet dat hij die dames bij elkaar kan houden op het schema van deze tijd. En dat voeren ze tot in perfectie uit. Dus dat is een plan. Dat is een orde. Dat is zo gedaan. Bij de mannen is het iets ander verhaal. Daar is het ook een beetje meer het moment waar ik denk, waar ik ook wel een beetje inschat, dat Nederland, de Nederlandse gaat ze gewoon ja, niet, niet gewoon goed zijn. Er zijn een aantal jongens bij die ja. gewoon niet top zijn. Als een nee. Koeverwij hier in bloedvorm is, dan moet ik het nog maar eens zien. Maar dat is hij niet. Ja, maar Koeverwij in zijn eentje zou het ook niet redden. Nee, maar... Ze moeten wel met z'n drieën het goed doen en met z'n drieën goed zijn. Ja, en ze zijn gewoon alle drie. Uh, hè, daar is Sven misschien nog de beste van. Hoewel, Sven doet nu een vier of een drieënhalve uh, aflossing. Terwijl een Peter Petersen vijf rondjes doortrekt. Hè. En dat. Vraag ik me ook af. Hoe hebben ze die verdeling gedaan? Hoe voelen ze zich? Dat hadden we misschien uh, later. En als geoefend luisteraar natuurlijk van Radio Olympia... dan heeft u de achtergrond al het muziekje gehoord. En dan weet u wat er aanstaande is De Teddytijger tijd. Ja. Die is mooi. Zo is het. De teddy tijd. Wat, nou wat nou Flower zo Zo rang Daar gaan we hem weer uitreiken. En niet uh, aan drie vrouwen, maar aan een heleboel dames. Even kijken, zien we daar drie keer vier uh, vrouwen staan. Ja, twaalf dames. We staan er klaar achter het podium. Wat zowel Japan als Nederland, als de Verenigde Staten... gebruikt de volle bezetting... van vier dames. Dus krijgt... ook iedereen een medaille. Terwijl wij nu zien dat... Beijing Bang, de voormalig schaatster... natuurlijk, dame ook die... een belangrijke rol speelt in de organisatie... van de volgende Olympische Winterspelen... over vier jaar in Peking... klaarstaat om de beertjes... Zoorang dus de mascotte... van deze Olympische Spelen uit te gaan reiken. Net als meneer Alexander Kibalko. En die had toch ook al een... Grote glimlach, Want de ISU is toch de laatste jaren meerdere malen geconfronteerd met de kritische vragen. Nederland overheerste het schaatsen. De gold rush in Sochi, het was niet internationaal meer genoeg. Maar als je dan nu kijkt dat bij de ploegenachtervolging het goud dus niet één keer naar Nederland gaat... dan denk ik dat sommige mensen binnen de ISU, de internationale mensen... daar toch ook wel een beetje blij mee zijn misschien wel. In ieder geval zijn blij de vier Amerikaanse vrouwen, onder wie Carlijn Schoutens geboren in de Verenigde Staten, opgegroeid in Heemsteden. In Nederland kwam ze niet aan de bak. Teruggegaan naar de VS om daar uh, te schaatsen voor Amerika. Samen met Mia Manganello, Brittany Bowe en Herder Bergsma... nu op het podium voor het brons. Het is een troostprijs, ook voor Bergsma... voor wie het er uh, individueel absoluut niet in zat... op de 1500 meter en ook niet op de 500 meter... Hetzelfde geldt voor Brittany Bo. Banganello, een dame met een historie. Zij was schaatster totdat ze de spelen van Vancouver niet bereikte. Werd vervolgens wielrenster. Keerde toch weer terug naar de ijsbaan. En pakt dan de bronzen medaille op dit onderdeel. En dus die Carlijn Schoutens. U hoort misschien wel iemand fluiten op de achtergrond. Dat is Jorrit Bergsma. Hij pakt alle een medaille, natuurlijk. Dit toernooi. En nu ziet hij hoe zijn vrouw de bronzen medaille heeft veroverd. Na het zilver van Jorrit op de 10. En nu, ja, springt toch Nederland. Ik denk met wat dubbele gevoelens het podium op. We zien in ieder geval Vuust glimlachen weer. Nadat we haar eerder zagen, ja, zagen huilen. Irene Wust met Lotte van Beek bij zich. Zij reed de halve finale vandaag. Marit Leenstra staat op het podium. Had individueel al een medaille op de 1500 10, meter. En plakte nu een medaille bij, pakte nu een medaille bij. En Antoinette de Jong, die we eerder ook al op het podium zagen. Individueel met brons achter, achter eten. En Wust op de 3 kilometer heeft ook haar tweede medaille binnen. Maar geen goud. Geen goud zoals in Sochi... Dit keer dus het brons. En inderdaad, scherp opgemerkt al een half uur geleden ongeveer... door uh, Anette Gerritsen, de laatste prijs olympisch voor Irene Wüst Want ze zei al eerder, het is mijn laatste olympisch toernooi. En nu springen er vier dolgelukkige Japanse dames op het podium. We zien de buigingen weer. En dan buigen we ook maar mooi terug naar Ayaka Kikuchi... Miho Takagi, Nana Takagi en Ayano Sato. die buigen voor Alexander Kibalko, terwijl ze daar de Soerang in bezit nemen. Japan wint de ploegenachtervolging bij de vrouwen. Ja, het wordt nog een keer herhaald. Einde van een tijdperk, einde van het Olympische tijdperk van, uh, van Wüst. Ja. ja. Ja, dat Dan is we toch. Gek. Ja. ja, zeker weten. Dat kunnen we ons niet voorstellen nog, hè? Nee, dat kunnen we ons niet voorstellen. Wust is uh, synoniem met de spelen de afgelopen vier edities. Nou ja, en dat niet alleen. Dat we zijn succes. natuurlijk vandaag ook uh, bezig met die ploegenachtervolging. En Wust is natuurlijk de motor bij de vrouwen. Kramer is de motor bij de mannen. Ja. Die zijn we de volgende keer kwijt. Zeker. Ja, maar je kan het ook zo bekijken. Um... Je ziet bijvoorbeeld bij Korea dat daar al hele jonkjes rondrijden. En in China bijvoorbeeld ook. Die krijgen allemaal de kans daar. En hier krijgt heel veel talent nooit de kans. Omdat we zulke enorme sterken uh, bovenin hebben. Dus uit elk voordeel, hè? Heb ze nadeel. Precies. Ja, nou, op we, hebben elk natuurlijk, uh, we hebben wel grote talenten die eraan komen, hoor. Marcel Bosker, en Patrick Roest. Ja, maar uh, die krijgen nu wel de ruimte om ja. internationaal uh, het succes misschien wat te behalen. Ja, ik weet niet wel ervaring mis, hoor. op te doen. We hebben we... de, de, de nieuwe Wust of Kramer. Uh, dat, is, uh, dat zijn zulke grote unieke sporters. Misschien beseffen we dat in Nederland niet altijd. Hè? Het is zo gewoon dat een Wust of een Kramer de wedstrijden wil winnen of voor Olympisch goud gaan. Dat is alles behalve gewoon. Maar zij los zijn van de zo goed. Ja, los van de prijzen die ze behalen, zorgen zij ook voor een bepaalde sfeer in de ploeg. Ja. Professionaliteit, uh, jonkies die zich daar ook weer aan kunnen optrekken. Ja. Dus dat gaat op allerlei fronten ja. echt wel een gemis Het inherent worden. Inherent aan de wisseling van de wacht die, ja. die zij ook hebben meegemaakt. Dus ja. Nederland staan er altijd weer schaatsers op. Ja, Die, uh... ja, dat zeg je wel. Maar het succes in de Nederlandse de afgelopen decennia... wordt heel veel vorm gegeven door een Wustellenkramer. Ja, maar dat komt ook omdat anderen geen kans krijgen. Nou, dat ben ik niet helemaal mee eens. Ik denk wel dat zij zo groot zijn dat, zij, dat wij gewoon zijn daardoor. He, zij leiden zo'n ploegachtervolgingsteam. Zij, zij zorgen voor die medailles. Dat we met Nederland zeggen, ja, wij winnen alles in het schaatsen. He, tien jaar lang. Nou, als een wust en een kramer er niet zijn, dan wordt het een iets gelijker speelveld hoor. En dat, die decennia hebben we ook gekend. Jaren tachtig wonnen we bijna geen medailles. Dus laten we er ook van genieten. Laten we genieten van het optreden van een wust hier en van een kramer. Ook al is het dan niet altijd goud. Ik denk dat ze stiekem deze zilveren medaille ook zal koesteren. Kijk, en Zeker Roest weten. waar het haar beertje nu het publiek in? Nou, kijk, ik dat zie dat jij dan, dan weer. Ja. Ja. Maar uh, ja. oh, je kan ook, ik hoor ook verhalen: van Patrick Roes, dat is ook een groot talent. Die komt er echt aan. En die heeft dit alweer meegenomen, en dit alweer meegepakt. Gaat hier naar huis met twee medailles. Ja. Ja, dat is toch en... een jongen die, uh, die we voor de toekomst hebben? Absoluut. En hij is een ploeggenootje van Sven, hè? Ja. Dus onder de dan vleugels van Sven kan... Nou, zo is het wel. Ik is Sven ben, uh... zo iemand die dan ook die ruimte wil geven? Die ook ja, het leuk vindt om absoluut. zo iemand op steeptaal ja, te nemen? Ja. ja, ja, ja. Als Sven, als je bij hem in de ploeg zit... dan uh, dat heeft hij meerdere malen aangetoond dan... Hij geeft, hè? Hij geeft en hij neemt. En dat, de, als sporter wil je zelf winnen. Maar Sven die, die snapt gewoon de, wat, hoe belangrijk het is om jongens om je heen te hebben... Die je ook mee moet nemen in dat proces. En als de jongens daarvan kunnen leren worden zij beter. En daar word jij ook weer beter van. En dat snapt hij heel goed. Dus... Maar toen ik, uh, wat is het, 10, 13 jaar geleden alweer uit Jongeranje kwam... kwam ik bij Marianne Timmer in de ploeg. Nou ja, de sprint... Uh, Koningin. Ja, de, de sprintkoningin inderdaad. En zij nam mij echt mee op sleeptouw. En af en toe met bepaalde trainingen zei ze ook gewoon echt... zo moet je het indelen, uh, je moet hier nog twee weken lang aan de bak. Dus ga niet meteen al je kruid verschieten op de eerste dag. En dat soort dingen. Ja. Maar ook bijvoorbeeld naar wedstrijden toeleven en wat je... Ja, hoe je je lichaam aan kan leren voelen, dat heeft ze mij allemaal gegeven. En ik heb dus de mazzel gehad dat ik zo iemand heb gehad. En dat is eigenlijk Sven nu voor, uh, voor Patrick. En uh, ja, iedereen misschien ook wel voor Antoinette. Maar ja, uiteindelijk uh, moet dat je het wel zelf dat dat misschien doen. Misschien niet helemaal de beste vriendin. Wisseling van de Olympische Wacht. Zo ja. is het. Ja, ja. We, krijgen, we krijgen nieuwe namen aan het front. En, uh, en met het Nederlandse schaatsen komt het, blijft het wel goed gaan hoor. Alleen... Uh, Patrick Roest is een hele groot talent. He. Zilver al, vieze wereldkampioen allround. Heel veel potentie, maar het is nog geen Sven Kramer. Dat hoeft ook niet. Nee. Uh, alleen... Sven gaat nog twee jaar door, hè? Sven hij heeft ga... nog even tijd. Hij heeft nog niet gezegd dat hij de volgende speler niet gaat rijden, hoor. Dus, het uh, zie... ah, is een liefhebber. Sven is echt een liefhebber. Irene, Irene ik... heeft, die heeft, die heeft zulke worstelingen gehad. Ik denk dat hij ook wel een keer de klame is met, uh, met het hele... Ja, er gaat sowieso ontzettend veel veranderen, want er zijn heel veel sponsoren die ophouden. ploegen worden anders. Ja, dus ja, dit het is Het landschap echt wel gaat weer veranderen natuurlijk. Dat heb, je vaak, dat heb je vaak tijdens de Olympische Spelen. En We zagen al volgens mij na Sotchi. He, dat het Irene Buust, zelfs de groot Irene Buust... de allerbeste schaatser die we ooit hebben gehad... niet eens lukte om een eigen ploeg heel makkelijk op te zetten. Nee, nee dat is helemaal geen ABC'tje. en Dat nee. kost heel veel energie en heel veel tijd. En uh, dat, dat hele proces moet je nog maar een keer weer willen aangaan. Topsportbedrijven, topschaatsenbedrijven... is veel meer dan alleen gewoon gaan trainen. Je moet een team met mensen om je heen verzamelen. Begeleiding, andere schaatsers, trainingskampen, budgetten, sponsoring... Vier jaar lang trainer. komt er, zoveel, goeie trainer, er komt zoveel bij kijken. Dat onderschatten we wel eens. Hè? We zien het hier, we zien het nu op het ijs. Wat er nu moet gebeuren. Maar dat is ja. wel een traject van vier jaar lang. En dat is veel meer dan alleen maar naar een ijsbaan toe fietsen. En daar hard gaan trainen. Dat, dat, dat is dag in dag uit daarmee S bezig zijn. Sebastiaan. Ja, het viel me wel op. Hoe uh, Erik dus toch behoorlijk getroost moest worden. Nou, hoor. Na afloop van die huldiging. Door uh, Geert Kuiper. Nog door Rutger Thijssen. Nee, nee, nee. Deze komt wel aan hoor bij Wust. Of is het gewoon door afscheid dat ja, ze dat realiseert? Dat is een Precies, dat denk ik ook. Misschien wel een combi. Een uh, combinatie van die factoren. Maar dat viel me wel op. Net zoals we trouwens een heel mooi moment zagen. dat uh, Johan de Wit op de tribune de huldiging beleefde met zijn vrouw en kindje. Wat reken maar dat hij ook een opoffering heeft moeten doen, privé als coach van Japan lange tijden, veel van huis, vele uh, maanden in Japan vertoeft. Ja, en dan is dit voor hem natuurlijk een hele mooie prijs. Maar ook, het is wel duidelijk te zien, terugkerend naar waar ik mee begon... naar Irene Wust. Dat, dat dit wel aankomt, hoor, bij, uh, bij haar. Deze zilveren medaille voelt wel als een verlies. En inderdaad misschien ook wel bij Wust het besef van uh, het einde van het Olympisch tijdperk... in ieder geval voor haar. En voor ons. En voor ons, ja. En zij heeft heel veel betekend, hè. Absoluut heel veel betekent voor het Nederlandse schaatsen. Vijf keer goud behaald. Vier, uh, uh, op de uh, Olympische Spelen natuurlijk in het verleden. Dit toernooi ook weer. De 1500 meter. Ja, daar viel ook echt wel wat uh, van af. Ik vond het echt een, een heel mooi moment. We zijn nog ineens klaar met de Olympische Spelen. Terwijl ik nu zie hoe er uh, vier teleurgestelde heren het uh, middenterrein betreden. Valt me trouwens op. Korea heeft niet gewonnen. En dan zie je toch meteen dat een heel ja. groot deel van het publiek naar huis is. Ik heb het eerder genoemd. Ja. Cheering when you're winning, zoals ze dat in Engeland zeggen. Ja. Ook bij het short track gezien. Dan stroomt de hal leeg. Het lijkt of ze enorm teleurgesteld zijn. Ja. Maar aan de lange zijde, Sebast, ja, daar zitten ja, nog best ja, veel ja, mensen... Ja. Veel oranje natuurlijk ook, Klopt. maar uh, klopt. de, de, de, de meeste mensen zijn naar huis. Ja, ja, dat wel. Ja. Maar er we zijn toch ook al heel wat mensen naar huis. Ja. Veel Koreanen die nu klaarstaan. Ook niet altijd bier. dol op uh, uh, uh, die ceremonies, want gisteren wonnen de vrouwen de relay bij het Short Track. En inderdaad ook toch het halve stadion leeg hoor. Ja, dus ja. Uh, misschien is dit niet uh, het leukste. Veel mensen moeten nog verreizen, weer terug. Het is laat op de avond in Korea natuurlijk ook. Ja. Nou nee, ja, laten Vindt we dat niet zin. vergeten. Ja, nee, dat het is, het is uh, kwart vreden. voor elf. Als je nog even naar Seoul moet, dan ben je nog even bezig. Ja, dan ben je wel een paar uur onderweg. Maar ja, in ieder geval staan ze klaar met z'n drieën. En zien we weer hoe uh, Alexander Kiboko wordt voorgesteld opnieuw. Want ja, die hele ceremonie begint weer opnieuw. Met Kiboko, zelf oud Schaatser erbij. Maar je was nog in zo'n mooi verhaal over Wust. Misschien kan je dat nog even snel vertellen dan? Ja, nou ja, inderdaad. Die, die, die, die, heren, uh, die hele mooie carrière van haar. In ieder geval olympisch. Hè? We weten ook niet bij Irene Wüst. Hoe lang zij nog doorgaat. Eén seizoen. Volgend jaar is er een WKO-roud in Calgary. Gaat ze daar afschrijven nemen twee seizoenen. Ja, zij moet zelf het antwoord maar geven op die vraag. Ze heeft in ieder geval al wel meerdere keren gezegd... dit zijn mijn laatste Olympische Spelen. En dan, ondanks het feit dat ze vaak zegt van... ja, die, die lijstjes, hè, dat doet mij niet zoveel. Kan ik me toch voorstellen als je dan net die zesde gouden medaille mist... waardoor je echt helemaal bovenaan dat lijstje komt... van succesvolste schaatsen. Zo. Ja, dat dan toch inderdaad op zo'n moment... Uh, Extra wel, uh, uh, extra wel aankomt. Afijn, terug naar de heren die klaarstaan. Want het uh, voorstellen van Kibalko... meneer Christian Brooijen... ook oudschaatser. En bij Jingbang... de grote Chinese dame uit het verleden... die uh, haar prijzen won. Die staat klaar. Nou, we kunnen luisteren, hoor ik naar hier even. Ze staat bij Steven Dalenbaan. Irene, was dit het, het uh, maximaal haalbare vandaag? Ja, we zijn er waarde klopt. Hoe, uh, wat voor smaak hou jij daaraan over dan? Ja, een beetje dubbel gevoel. Uiteindelijk moeten we denk ik trots zijn. En uh, ik denk aan het eind van de dag zijn we dat ook wel. We rijden wel een uh, nieuw Nederlandse core op laagland. Dus op zich uh, doen we het hartstikke goed. Alleen ja, de, het is gewoon. Op het begin zaten we natuurlijk onder de tijd. En uiteindelijk uh, niet. En uh, de Japanners rijden gewoon extreem hard. Uh, maar uh, ja, goed. Blijft, uh, het blijft altijd wel een beetje zuur als je komt van goud en dan uh, zilver. En, nou, op dit moment heerst denk ik nog een klein beetje de teleurstelling. Maar uiteindelijk uh, zijn we er wel uh, met als team heel erg trots op en, uh, en blij mee. Ja, want heb je het gevoel dat je het ergens als ploeg hebt laten liggen vandaag? Nee, nee we hebben alles gegeven allemaal. En uh, ja, wat ik zeg, je rijdt niet zomaar in Nederlands record op Laagland. Het vorige wedstrijd in Salt Lake. Dus ja, uh, ja, het zat niet meer in. Je had vooraf al gezegd, al eerder dit nooit, dat de cirkel rond is. Maar ja, je had nog graag deze gouden erbij gewild. Hè. Hoe, hoe, hoe emotioneel was het na afloop? Ja, het, het was niet eens... Het was meer emotioneel, denk ik, omdat ik gewoon besefte dat het... Uh... En nu heb ik het weer. Dat het mijn laatste Olympische optreden is. Het, het, is, uh, het is voor iedereen raar. Dat is eigenlijk niet echt te geloven dat, dat dit het dan was. Ja, ik, ik stop natuurlijk niet. Het is niet dat ik stop met schaatsen, maar... Uh... Ja, ik denk dat vier, vier, over vier jaar is gewoon lang. En dan denk ik wel dat dit gewoon mijn laatste race is, was. En dat is gewoon wel, uh, ja, dat doet allemaal met je, denk ik. Tenminste, met, met, met mij. En is er dan nog een stemmetje in jou dat zegt... Ja, uh, over vier jaar zijn er gewoon weer spelen. Ja, nou, ergens wel een kleintje, omdat het nu niet is gelukt. Maar uh, nou ja, gewoon eerst maar even uh, dit laten komen. Dat tijgertje, hè? Naar wie hoorde je dat? Na nou, mijn neefjes stonden daar. Dus uh, ja, ik heb vier neefjes en drie knuffels. Dus uh, het wordt vechten, denk ik. Ja, die waren heel blij in ieder geval. Ja, nee, die zijn altijd trots. En uh, ze, ze zeiden uh, na de 1500, zeiden ze dan, "Iedereen, brons heb je nog niet. Maar, uh, dus we ja, zijn altijd trots mij. Dankjewel, Irene Wust, Spas. Mooie interview, mooi gedaan. Mooie woorden van Irene Wust En mooi om die emotie toch ook te horen bij uh, een groot sportvrouw... de uh, succesvolste Nederlandse Olympier ooit, iedereen Wüst... die dus uh, het besef nu heeft dat dit het olympisch gezien in ieder geval... in haar loopbaan was. Inmiddels is de huldiging, de, de flower ceremony bij de, voor mannen ten einde. De Nooren trots met de borst vooruit bovenaan op het hoogste schavot. De Koreanen rechts naast hun met Lee... Kim en Chung en de Nederlanders met drie. En we gaan terug naar Steven in de mixzone in de catacombe. Voor de rest van de Nederlandse ploeg. Want ja, dat verhaal van Irene Vuus was natuurlijk al, al heel bijzonder. Dat, dat krijgen jullie natuurlijk ook al mee. Hè? Dat het ja, een emotioneel moment is voor haar. Dat de laatste Olympische race gereden is, Marit Leenstra. Uh, ja, Irene heeft natuurlijk heel veel Olympische Spelen meegedaan. Uh, zelf weet ik ook niet of ik nog... Uh nog een andere Olympische Spelen gaat doen. Nog vier jaar verder. Dus voor mij was het misschien ook wel de laatste. Oh. Maar ik kijk daar uh, misschien wel iets anders naar dan Irene. Omdat uh, ja, die heeft natuurlijk zo vaak hier, uh, of, ja, hier op de Spelen gereden... dat het uh, voor haar misschien een andere lading heeft. Hoe is uh, deze zilveren plak dan bij jou aangekomen? Ja, het is wel uh, heel erg balen. We hadden wel echt geloof in dat we hier voor goud konden gaan. Ja, natuurlijk. De Japanners waren dit jaar uh, eigenlijk het hele jaar beter. Maar we dachten... Uh, ja, dat we, dat we het in huis hadden om ze hier te verslaan. Eigenlijk net als vorig jaar. Alleen, uh, ja, we hebben ons best gedaan. We hebben alles eruit gehaald uh, wat erin zat. Maar de pannes waren toch echt, uh, echt nog een stapje beter. Antoinette de Jong en Lotte van Beek staan hier ook nog meer mensen... die uh, stoppen met hun Olympische Spelen, Olympische carrières. Antoinette, jij gaat gewoon door, toch? Ik, uh, heb nog wel, uh, ik kan nog wel even tien jaar door, hoor. dus dat... Uh... Ja, precies, en Lotte ook. Nou ja. Dan hebben we het maar uit, uit de weg. Ja, ik heb natuurlijk een hele bijzondere vier jaar uh, meegemaakt. En ik hoop uh, dat de aankomende vier jaar uh, iets minder grillig zullen zijn. Maar uh, ja, ik kijk het per jaar. Maar ik ben zeker, ik ben nu 26. Dus wat dat betreft kan leeftijd uh, kan ik uh, nog vier jaar door. Uh, Antoinette, die, die race tegen de Japanners ja, het, was uh, op het oog het onderste uit de kan. Had jij dat gevoel ook wat jullie betreft? Uh, uh, ja, ik denk wel dat wij... Uh, we, we in het begin reden gewoon heel erg goed. En op een gegeven moment uh, ja, liep het een beetje uit. Waar zij dan de race vlak houden, uh, lopen wij op. En dat, uh, dat is gewoon iets om aan te werken voor de komende jaren. En uh, ja, de Japans waren gewoon vandaag gewoon heel erg goed. Maar wij voelden ons ook gewoon heel erg goed. Uh, ook naar uh, twee dagen geleden, ook naar de, van, of naar de semifinals. En ja... Het, was gewoon, het is gewoon jammer. We, we hadden het gewoon uh, goud kunnen halen, misschien. Maar we waren gewoon. Op een gegeven moment ja, liep het er bij ons uit. Dus dat was gewoon heel erg zonde. Lotte van Beek, jij deed die halve finale alleen. Ja, dat was eigenlijk een farce, Want dat. dat... Er dat, dat, dat, dat, dat, dat was geen tegenstand. Ja, maar dat weet je van tevoren niet. Dus we zijn daar ook uh, heel professioneel ingegaan En we, we hadden wel met elkaar afgesproken, oké, okay, we, we beginnen gewoon volle bak. En uh, op het moment dat we zien dat we er ver onder zitten, dan, dan gaan we zoveel mogelijk, vooral voor Antoinette en Irene de benen sparen. En dan zou ik wat extra kopwerk doen. En dat hebben we gedaan. Dus ik denk wat dat betreft dat de voorbereiding voor de finale ook optimaal was voor de meiden. Mark, tot slot nog even bij jou terugkomen. Um, geen Olympische Spelen, dus waarschijnlijk meer voor jou. Maar het praat, praat ons dan wel even door de Komende jaren heen, hoe zie jij jou, jou, jou, jouw toekomst? Uh, dat weet ik nog niet. Ik kijk uh, straks uh, na dit jaar verder. Uh, maar ik denk dat ik zeker nog wel doorga met schaatsen. Maar vier jaar vind ik wel, uh, op voorhand vind ik via wel heel lang. Dank jullie wel. We kunnen van de ene verslag geven naar de andere. Die van televisie, Bert Maalink, hij staat bij de mannen, die wonnen brons. Ja, Sven, om met jou te beginnen. Je kunt hier veel en van alles over zeggen. Maar vooral het Nooren terecht gewonnen hebben en de beste waren. Ja, absoluut. De enige troost zeg maar, is dan dat je nog kunt zeggen... we hebben verloren van de winnaar. En uh, ja, dat, maakt niet, dat maakt eigenlijk niets goed, maar uh, ja, het is wel een gegeven. Soms is er iemand de beste, hè? En dat was volgens mij echt Noorwegen. Nou ja, absoluut. Ze rijden hier uh, gewoon twee keer een fantastische tijd. En uh, ze trekken die wedstrijd echt uh, aan het einde naar hen toe. Dat zie je ook. Ze liggen op een gegeven moment zelfs best behoorlijk achter bij Korea. Maar toch weet ze uh, ja, consistent die ronde goed te houden. En uh, ja, daardoor winst. ze Of had het ook iets in die uh, rit, de eerste rit, te maken met de veer? De halve finale, de veer van Blokhuizen. Nou ja, weet je, het feit blijft natuurlijk dat dat niet fijn is. En uh, ja, je rijdt gewoon eigenlijk met, met een halve schaats natuurlijk. En, uh, ja, dat is, uh, dat is gewoon kloten. En dat wil je natuurlijk niet in een uh, Olympische halve finale. Dus uh, dat is uh, verre van ideaal. Dan hadden jullie hem dan gewonnen, denk je, zonder die veer? Nog met die veer? Dat uh, kun je nooit zeggen. En uh, ja, achteraf kun je Koen kijken natuurlijk. We hebben er niks aan. Achteraf is mooi wonen. Jan Blokhuizen, uh, die veer. Uh, dan wordt er gezegd van... Hé, hey, er bestaat een nieuwe veer, een betere veer. En Blokhuizen rijdt met een oude veer. Waarom doet hij dat? Ja, dat zijn overigens gewoon nieuwe, nieuwe oude veren. Maar uh, ja, hier rijken al het hele jaar op. En, uh... Van mindere kwaliteit bedoel ik. Ja, maar die, die nieuwe veer heb ik, heb ik overigens geprobeerd. Hoor. Maar die zijn twee keer zo dik. Alleen, uh, ja, daar, uh, daar wil ik, uh, ik gewoon niet op rijden. Want je wil hier op, uh, op materiaal rijden dat je kent. En uh, waar je goed op bent. En uh, ja, daar, daar wil je niks aan veranderen. Dus het uh, is gewoon overmacht. En uh, ja, ik, uh, ik baal hier enorm van. Alleen, uh, ja, ook op een uh, hoofdstraat uh, ja, heb ik gewoon uh, alles eruit gehaald. En uh, ik denk niet dat uh, niet dat het alleen aan die veer lag. Nee, want die tijd was heel... Nou ja, voor, uh, zonder veerrijden was dat een hele goede tijd. Denk je, want jij kunt dat best beoordelen... dat met die veer sneller was gegaan? Nou ja, je ziet, zo, je ziet uh, wel dat ik de tweede keer ook gewoon... Ik heb gewoon goede benen vandaag. En het uh, is gewoon uh, onwijs zuur dat je... Ja, wat er net, ja, je rijdt gewoon op een halve schaats. Uh, nou, veel beter was die tweede tijd niet, hè? In de onderderde plaats. Nee, oké, okay, maar je hebt natuurlijk al uh, één keer gereden. Je ziet de Nieuw-Zeelanders rijdt ook uh, wat langzamer. Overigens, die Noorrijden rijden uh, rij gewoon heel hard. En... Uh, ja, dat is gewoon heel knap. Alleen uh, ja, ik, ik ben beter met, uh, met twee schaatsen dan met één schaats. Snap ik. Dan Patrick Roest. Allemaal treurige gezichten, maar jij lacht. En dat kan ik me wel een beetje voorstellen. Want jij hebt er weer een goede medaille bij. Is het gevoel ook zo? Nou, eigenlijk niet. Als je met een teampercentage start, dan uh, wil je het liefst gewoon op de eerste plaats staan. Maar uh, ja, de Noren waren vandaag gewoon uh, simpelweg veel beter. Vind jij dat je veel hebt kunnen bijdragen aan het team? Ja, ik heb gewoon alles gegeven en uh, ik weet niet of er veel meer in had gezeten. Maar ja, ik heb gewoon mijn best gedaan en uh, ja, meer kon ik niet doen. Hoe ja, denkt de man daar naast je over? Want ik hoorde je net een beetje mopperen van jij had liever gereden hè? Ja, tuurlijk weet je, je wilt zelf altijd rijden. Maar uh, ze rijden hier gewoon sneller als de afgelopen keer. En uh, dat was voor mij geen goede rit. En uh, buiten dat rijdt het team hier gewoon harder. En, uh, maar het had natuurlijk mooi geweest als ze hier voor de overwinning kunnen rijden. Denk jij dat jij meer had kunnen bijdragen dan de man die naast je staat, Patrick Roest? Of is dat een flauwe vraag? Nee, dat is een hele flauwe vraag. Weet je. Dat, dat doet er ook niet toe. Weet je. Uh, ze rijden hier uh, 3.38 en dat was harder als afgelopen keer. En, uh, ja, zonder dat het in de eerste hit, dat uh, in de halve finale dat Jansveer... Uh, dan had je nog misschien daar meer in kunnen zitten. Maar uh, ja, ik denk dat ze het tot nu toe wel oké okay hebben gedaan. Dan ga ik even terug naar de topman. Want wat er gezegd wordt als Nederland niet wint, dan hebben we toch ergens iets verkeerd gedaan. Is dat zo? Ja, dat is makkelijk concluderen achteraf. En uh, we hebben het ook heel vaak wel goed gedaan op dezelfde manier. En... Dat zeg je dan nou wel, maar hoeveel Olympische gouden medailles hebben we op dit onderdeel gewonnen? Nee, ja, het is ook zo. Maar goed, je hebt er natuurlijk tussendoor ook nog WK's die dan wel heel vaak goed gaan. En... Uh, weet je, het is zeker heel erg moeilijk om in de Nederlandse schaatscultuur, hoe die er op dit moment voor staat. Veel ploegen. Met veel ploegen, waardoor we individueel het onwijs goed doen en we daardoor heel veel onderlinge strijd hebben. Waardoor het individu steeds beter wordt. Ja, is het soms heel moeilijk om de koppen bij elkaar te krijgen en daardoor een ideale teamsuit neer te zetten. Dat is gewoon waar. Voor Sochi maakten jullie dit onderdeel belangrijk. Ik had het gevoel dat het nu veel minder zo was. Dat was bij jou ook zo. Want jij koos ook voor andere wedstrijden en voor een eigen voorbereiding. En niet voor de ploeg Dat klopt toch? Nou, dit ben ik niet helemaal met je eens. Ik ben langer in Calgary uh, gebleven juist voor de, voor de team Pursuit. in Sondreken was je weg. Ja, klopt. Maar we hadden hem ook niet meer nodig. En vervolgens uh, heeft Koen veel dingen opgegeven voor, uh, voor de teampursuit. Dus daar ben ik helemaal niet met je eens. En, uh, ja, het feit blijft dat we hier derde worden. We worden verslagen door Noorwegen die het fantastisch doet. En uh, ja, het, het is zuur, maar het is niet anders. Gaan we dat Jan volgende keer wel anders aanpakken? Ik bedoel, komt het nu weer op de kaart te staan? Of uh, ja, blijft het toch een beetje een handelsonderdeel onderdeel voor Nederland? Ja, net wat, wat Sven zegt, uh, volgens mij zijn we vier keer op rij wereldkampioen of misschien wel meer. En we zijn uh, ja, nu uh, ontroond olympisch kampioen. Dus ja, weet je, dat, uh, we, we, we balen er natuurlijk ongelooflijk van. En uh, het, zit, uh, het zit er zeker in. Maar je ziet wel, ja, het niveau in de andere landen gaat gewoon omhoog. Het uh, uh, wordt, wordt inderdaad belangrijk gemaakt. Serieus genomen, hè? Zij trainen er in de Olympische jaren voor. Ja. Kijk, de, de Noorse trein die ziet rijden, die, uh, die traint al vier jaar met elkaar. En uh, dag in dag uit. En ja, weet je, dan heb je... Uh, ja, dan, dan heb je natuurlijk veel meer uh, uren die je met elkaar maakt. En uh, je bent misschien beter op elkaar ingespeeld. En uh, ja, dat is, uh, daar kwamen we afgelopen jaar nog maar weg. En uh, nu niet. En dat is, uh, dat is wel jammer. Maar ja, ik denk als het, als het allemaal goed valt... Dan, uh, dan kunnen wij hier inderdaad ook uh, 3.37 rijden. En uh, het is gewoon heel zuur dat we dat uh, nu niet uh, gedaan hebben. Jan Blokhuizen was dat. Uh, hij stond samen met Patrick Roest, Koen Verweij en Sven Kramer. Bert Maaldering te woord. Ze hebben brons, Nederlandse vrouwen, zilver. Toch twee medailles. Toch niet zo fijn gevoel. En een historische dag, want waarschijnlijk de allerlaatste ja. Olympische wedstrijd van Irene Wust. En die laatste wedstrijd werd dan wel zilver, maar laten we wel wezen: met z'n allen, Irene Wust is goud. Zeker. Dankjewel, Patrick. Dankjewel, Annette. Goede thuis, want jij ja, gaat lekker naar huis. Dankjewel, Mark. En spreken we nog uh, verder in de Radio Olympia. Ja, gewoon huldig, vrouw. Heeft u een vraag aan de Rijksoverheid? Ga dan naar www.rijksoverheid.nl daar vindt u informatie over uiteenlopende onderwerpen. Zoals kinderopvang, rijbewijs, AOW, schoolvakanties en huurwoningen. Dus voor deze en andere vragen, ga naar www.rijksoverheid.nl Zondag live op Fox Sports Eredivisie. De topper Noord PSV.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 Think Yes, N IBC. Software. Trotse sponsor van Irene Wust.